Drie Uur door Almegens met het NOS-journaal. De man die in de staat New York gisteren twee brandweermannen doodschoot... kwam kort geleden uit de gevangenis. Hij heeft een straf van 17 jaar uitgezeten voor de moord op zijn oma. De man lokte de brandweer naar zijn huis door brand te stichten. Toen vier brandweermannen uit hun wagen stapten, schoot hij hen neer. Twee kwamen om het leven, twee anderen raakten gewond. De 62-jarige schutter pleegde vervolgens zelfmoord. Waarom hij de brandweerlieden neerschoot, is een raadsel.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 Paus Benedictus heeft mensen opgeroepen om ruimte voor God te vinden in hun snelle levens met de laatste elektronische gadgets. Dat deed hij in de kerstnachtmis in de sint pietersbasiliek in Rome voor zo'n 10.000 mensen. De mis kon door miljoenen mensen ter wereld worden gevolgd, want die werd in veel landen rechtstreeks uitgezonden op tv. De mensen zijn volgens de paus zo vol van zichzelf dat er geen ruimte over is voor God. Dat betekent dat ook voor anderen geen plaats is, voor kinderen, voor de armen en voor de vreemdeling, zei Benedictus. De paus deed ook een oproep om een oplossing te vinden... voor het israëlisch arabische conflict en voor de burgeroorlog in Syrië. Het weer vannacht van tijd tot tijd regen en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of acht. Overdag ook regenachtig, zacht en onstuimig. De maximumtemperatuur overdag ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Ja, we luisteren inderdaad naar Dit is de Nacht. En uh, we waren eigenlijk midden in het bijzondere verhaal van, uh, van Erika. Die zegt, eigenlijk is het de eerste keer sinds acht jaar dat ik weer kerst vier. Want acht jaar geleden uh, had ik een paar slaappilletjes te veel op En in een soort blackout reken eens met een auto een stuk... Uh, in, in het wilde weg, eigenlijk over de weg heen... en dat dat helemaal fout af kunnen lopen. Waarna ik in de, in de, op het politiebureau erachter kwam... dat ik door mijn vriend toen aangeklaagd ben... Door, voor poging tot doodslag. Vertel ik het zo goed, Erika? Ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, um, ik zat dus op het politiebureau... en ik werd gehoord en gehoord. En nou, er gebeurde van alles. Um, maar het ging zo slecht met mij. Ik was zo angstig. Um, dat ze zeiden van nou... het lijkt ons handig dat je richting gevangenis gaat. <lacht> Nou goed, um, in een auto ga je dan richting de gevangenis. En ik had nog een beetje zo'n gevoel van... oh nou, ik zie in elk geval weer weiland in koeltjes en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, um, je zit wel um, uh, op een heel hard bankje en je boemelt naar Zwolle. Je ja. gaat vrouwengevangenis. En, um, nou, daar kom je binnen en dan um, moet je uitkleden waar iemand bij is. Je wordt gevisiteerd... Um, je mag niks meenemen, uh, je krijgt wat spulletjes... en je gaat richting cel, boem, deur dicht, dead zit. En um, dus, ja, het was iets minder smerig dan in de, in de politiecel. Maar het was wel een dichte muur. En Bram Moskowitz, die heeft een boel vreemde dingen gedaan... maar heeft ooit gezegd in een interview... dat het ergste wat een mens kan overkomen is zijn vrijheid. Dat zijn vrijheid wordt ontnomen. Ja. En dat is gewoon waar. Dat is echt zo erg. Mensen kunnen wel zeggen... Oh, ja, die gevangenen hebben het allemaal goed in de gevangenis en zo. En uh, dat, dat is ook zo. Je hebt televisie en je hebt een koelkastje. En je hebt je eten en je drinken. Maar je hebt niet je vrijheid. En dat is echt zo erg feestelijk. Uh, je kunt niet even in de natuur lopen. Wat voor mij gewoon zo belangrijk is. En was en is. Maar goed. Um, dus toen zat ik in een vrouwengevangenis. En um, dan gaat het hele traject in werking van onderzoek van psycholoog, psychiater. Maar ik was heel rustig. Want um, ik wist wat, waar ik voor aangegeven was, dat had ik gewoon niet gedaan. Nee. Ik had een break-out. En um, ik had niet bewust een bankje van de gemeente waar ik over de straat was gereden en, uh, kapot willen maken. Ik had niet bewust mijn ex-vriend dood willen rijden. Dus ik kon heel rustig blijven. En ik had een lijntje met God. Dat klinkt heel raar. Maar um, want ik was het daar best wel een beetje sceptisch over uh, in het verleden. Maar um, ik heb toen echt kracht van God ervaren en dat heb ik nog steeds. Dat lijntje heb ik elke dag met God en dat is, als ik dat niet had gehad, dat ik geloof ik niet overleefd en en mijn mede gedetineerden. Ja. Maar goed, um, uh, ik werd onderzocht door een psycholoog en een psychiater en die zei die, die kwamen er niet uit. <lacht> dus um, ze zeiden ja deze mevrouw blijft zo rustig. Um, dit is toch vreemd. Um, ze spoort niet helemaal. Ze moet maar richting FPK. Nou de FPK Wat is dat? Is de forensisch de Forensische psychiatrische Kliniek, dat is ja. een, een tbs-kliniek. Um, ik moest naar Assen en um, um, wat ik hoorde van mijn medegevangenen... en uh, een van mijn medegevangenen was onder andere de moeder van het meisje van Mulde. Dus je kunt je voorstellen waar ik tussen zat. Ja. En, ik moet zeggen, uh, daar, kun veel, ja, daar kun je veel van denken en ik vond het vreselijk. Moest, toen ik het hoorde heb ik gehuild toen ze me dat vertelde. Ze zei, waarom huil je? Ik zeg, omdat het zo erg is wat er gebeurd is met jou en met je kind. Maar goed, zij heeft ook mij gesteund. Um, en zij vertelde dus dat naar nou, de FPK, oh, nou heb je vrijheid en dan mag je buiten. En ik dacht, oh gelukkig, gelukkig, alles is beter dan dit. Ja. Um, maar maar weet, werd jij niet, even, even een vraag tussendoor, Weet je niet gewoon ontzettend, want ja, ik, uh, je hebt ook nooit eerder zo'n blackout gehad geloof ik, maak ik op uit je verhaal. Nee. Dus je hebt één keer een soort gek moment, dan, dan, dan doe je iets ja. waar, je, waar je niet bij nadenkt, bijvoorbeeld dat ook zou kunnen gebeuren als je, weet ik het, een keer dronken bent of zo en opeens word je in, in, een, in, het, in, in een, zeg maar, ergens uh, opgesloten waar mensen zitten die helemaal psychisch verknipt zijn. Denk je niet, hallo, ik hoor hier niet, ik had gewoon even een, een gek moment, uh, haal me hieruit, doe eens normaal. Ja, dat dacht ik wel, maar ja, dat schiet niet op hoor. <laughs> Nee, zo werkt het dus niet, want je zit gewoon vast, punt. En, en elke keer word je uh, uh, gedetineerd zijn, verlengd. El, de rechter gaat elke keer weer kijken naar één naar of ik weet niet, twee weken. Elke keer is er een traject en dan heb je weer verlenging en dan kom je niet eens voor. Dan hoor je vervolgens, krijg je een officiële brief en dan hoor je dat je weer vastgezet bent. Nog langer. Ja. En ik ben, ik ben uh, uh, in die beginfase twee keer gehoord door de rechter. En uh, nou, dat schiet niet veel... Uh, voor mij. Maar wat, wat zegt zo'n rechter dan? Waar, wat is dan de reden waarop, waarop hij jou vasthoudt? Ja, dat, dat, dat is me dus onduidelijk. Ik ben nu na acht jaar in de revisie aangaan in mijn zaak. Dus ik ben nu bezig om klaarheid te krijgen. En samen met mijn advocaat, die mij toen de tijd verdedigd heeft. En dus ik, ik, ik, weet, ik weet het niet, Rens. Ik weet het niet. Hm. Um, maar goed, ik ging dus richting FPK. En... Um, ik kwam naar binnen en er kwamen twee bewakers, twee vrouwen en uh, ik zei oh ik ben zo blij dat ik hier ben en die keken me aan van nou nou nou nou die weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ja. Nou dat wist ik dus ook niet want je komt in een soort hoge drukpan. Um, daar wordt dus binnen zo'n voor psychiatrische kliniek is voortdurend um, druk om te kijken of je ook um, flipt, want um, ze willen kijken of of er inderdaad iets met jou mis is. Ja. Dus het is voortdurende treiteren, uh, cynische opmerkingen, 24 uur per dag. Ze zijn een ja. beetje aan, aan het uittesten eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou, en in zo'n groep zitten natuurlijk mensen die, die, die, die lang niet in orde zijn. hoor. dus dan regelmatig ging er een lint en dan... Ja, nou ja Ho hoe liep dat af voor jou? Wat, wat was de uitslag van die test? Nou, dat weet ik dus ook niet. Um, dat moeten we dus nu ook gaan bekijken, want het, het is gewoon verdwenen in de mist van, van, van wat, wat er allemaal gaande was. Maar, maar nog steeds uh, waar je het nu over hebt, is allemaal zeg maar acht jaar geleden. Ja, dat is acht jaar geleden. Uiteindelijk was um, um, de, de ene laatste rechtszetting, dus uh, de eis, van de gier van justitie. Ja. En die eis was CBS met dwangverschleging. Nou, ik dacht dat ik gek weer Um, maar goed, ik denk, ik moet overleven. Dus ik ben gaan googlen van, oké, okay, TBS, waar kan ik dan naartoe? Wat is het beste overleg met mijn mede Maar die zeiden allemaal, stuk voor stuk... Irika, dit gaat jou niet gebeuren, hoor. Dit gaat jou echt niet gebeuren. Dit gebeurt niet. Dat, dat, dat overkomt ons. Want wij hebben dingen gedaan. Een man zei tegen mij, Irika, ik heb iemand vermoord. En als ik eruit kom, vermoord ik weer iemand. Jij niet, zei die. Jij hoort hier niet. Het zeiden al die gevangenen tegen mij. Jij hoort hier niet, Irika. Ja, duidelijk. Goed, ja, dus ik, ik liep rondjes, want ik mocht alleen maar op de binnenplaats. Want je kunt wel vrijheden aanvragen steeds, en dat mm -hmm. krijg je steeds meer. Maar de uiteindelijke vrijheid om met een bewaker even buiten uh, de, de, de, de kliniek te lopen, die kreeg ik niet. Want ik zou vluchtgevaarlijk zijn. Oké. Okay. <laughs> nou, ik ben wel zo slim dat ik echt niet denk om er door te gaan als ik in zo'n situatie zit. Want ben, snij ik snijd mezelf in de vingers. Yeah. Maar goed, dat werd ik dus wel op... Um op afgerekend. Nou, de eis was dus tbs met dwangverpleging en um, dan moet je dus, um, ik weet niet precies, maar dan moet je in elk geval een maand of zes weken moet je overleven tot de uiteindelijke uitspraak. En, en werd daar en gehoor aangegeven? Uh, nee, nee, want um, je, je, je, de eis is er dan en dan ga je, ga je terug naar, naar, naar de kliniek en dan is het afwachten wat de rechter uiteindelijk voor uitspraak doet. En nou, dat is gewoon heel heftig, want uh, daar hou ik wel zwaar vandaan boven je hoofd. Um, maar wat, wat is de uitspraak? Ik moet, ik moet een beetje vaart gooien in het verhaal, uh, ja, uh, lieve ja, Erika. Ja. Wat, wat was de uitspraak ah, ja, van de rechter? Van de, ja, de uitspraak van de rechter was uh, twee keer zes weken. En daar ben ik dus nu op in de revisie aan gegaan. Want toen dat gebeurde, zei mijn advocaat tegen mij, we gaan in beroep. En toen zei ik, nou nee, laat maar even zitten. Nou goed, ik ben um, op dat moment, uh, toen de rechter dus zei twee keer zes weken, was ik vrij op dat moment. ja. Maar ik had niks meer, ik had geen huis meer, ik had niks meer. Nou, een vriend van mij heeft een auto geleend. Ik heb zonder rijbewijs, want dat was me ook afgenomen, rondgereden in Nederland. En uiteindelijk ben ik beland in een hotel in de buurt van Hoogveen. En um, daar was ik zo in paniek, want uh, de dag dat ik vrij kwam was ik helemaal zo blij. Maar de volgende dag ging het licht uit en kreeg ik last van angst en paniek. En niet zo'n klein beetje ook. Um, ik heb mij ook laten nemen in een paas um, en um, ik wou geen medicatie. Had ik dat maar niet gedaan. Dat heb ik wel gedaan, want ik was een En um, Ik ben begonnen met één pilletje en dat is geëindigd in twintig pillen. Um, um, die pillen zijn tegen de angst. Lees de bijsluiter, daar staat in dat je er ook angst van kunt krijgen. <lacht> ja. Nou, dat was bij mij het geval, maar dat weet ik pas nu. Um, dat weet ik pas in tien jaar. Nog, nog geen jaar, dus. Mm -hmm. um, um, op een gegeven moment, uh, ik werd ook wel eens opgenomen, want het ging gewoon heel slecht met me. Um, en daar leerde ik een vrouw kennen en die dronk. Maar nou, ik dronk wel eens een wit biertje in de zomer of een glaasje wijn bij het eten, maar dat was het dan ook. Zij kwam bij mij en ze zei tegen mij: man, ik heb een flesje bij me, neem toch een glaasje, want dan ben je niet meer bang. Nee, dat wil ik niet. Nou, uiteindelijk wel. Twee glaasjes. Ik dacht: Dit is mooi, ik slaap lekker en ik ben niet bang. Ja. Dus een fles gekocht. Nou, in no time ben ik van twee glaasjes naar zes flessen per dag gegaan. En zat je in plaats van en aan de, de, de pillen, zat je aan de drank? Ja, en, en pillen. Allebei. Dus mijn pancreas zei tegen mij, doe het zelf. En ik werd opgenomen. En de specialist zei tegen mij, Erika, wil je dood? Moet je nog even doorsuipen, hoor. Ik dacht, ja, maar dat wil ik niet. Dus op de dag dat ik naar huis ging, toen zei hij tegen mij... Nou, dan ben je, straks thuis begint dat gedonde weer, hè? Ja. Zei, nee? Ja, zegt hij. Ja, zegt hij. Nou had ik gelukkig een goede vriend die al die jaren er voor me geweest is. Een buurman. Die zich over mij ontferkt is. Een oude meneer. En die meneer is natuurgeneeskundige. Die gebruikt biologische medicijnen. En die had al heel vaak tegen mij gezegd. Neem dat nou. Ik ben thuisgekomen. Ik zei zo. Nou stap ik dus met alle pillen. Al die twintig pillen. En ik stap helemaal met de drank. Gelukkig was het maar heel kort. Ik ben geen alcoholist of zo. Ik dronk gewoon omdat ik angstig was. En uh, dat heb ik gedaan. En ik heb medicijnen gedaan. Heel eenvoudig valeriaan genomen. Heel simpel. Binnen een weekrens was ik niet meer bang. Dus ik werd s wakker en dan zag ik naar die angst. En dan ik, shit, die angst is er niet meer. Maar nu, mijn leven ligt op zijn kont. Ik had, ik had een goede baan, ik had, ik had hartstikke leuk werk, ik had een eigen bedrijfje. Ik, ik had van alles. En ik had inmiddels wel een huisje, had ik geregeld ondanks al alle paniek en zo. In Hooggeen, echt heel leuk, nou, een klein appartementje. Ja. Maar daar, daar, daar, daar stond een bed, een tafel, een stoel, een wasmachine dat was er... Dus, nou, ik dacht, en nu? Dus dan moet je jezelf echt een schop onder de kont geven... en zeggen, nou pak je leven op. En dat heb ik gedaan in no time. Om er weer iets dat van te maken. Want, want als ik goed begrijp dat dat ene ja. pilletje... wat jouw buurman jou aanraden, een natuurlijke geneesmiddel... dat, dat bleek opeens ja, ja. hetgeen te zijn waar jij eigenlijk al jaren naar zocht. Ja, ja dat, heb, nou, en dat heb ik niet eens meer nodig, hoor. Ja, en hoe, want ho, want eigenlijk... hoe sta jij, om even een bruggetje te maken, Erika... hoe sta je dan nu in het leven? Heb jij je leven opgepakt? Ja, ja, ja, Ik heb gelukkig, ik, ik, ik, ik heb mijn, uh, ja, hopelijk ga ik met mijn bedrijfje starten. En dan ben ik, ik ben weer zzp'er en ik, ik, werk als actrice en doe in de rente aan modellenwerk. Ja. Um, nou, ik was, ik was in die, toen ik, uh, toen ik allemaal begon, moog ik 50 kilo en toen ik uit het bed kwam, woog ik 80 kilo na nou acht jaar. Nou, daar is inmiddels 20 kilo vanaf, Ik moet nog tien. Maar ja. ik, heb, ik heb dat weer opgepakt. Ik ga hopelijk weer uh, allerlei uh, acteerdingen doen en ik ga weer als model werken. En, en, wat leuk, daarnaast, kunnen we je ergens van kennen? Ja, ja. <laughs> ja verschillende commercials. Ja, ja, ja en nee, nee, nee, series middenrollen en zo. Oké. Ja, okay. ja, ja, ja. <laughs> ik heb ooit met Arjan uh, Ederveen een hele mooie commercial gemaakt. Oh, wat leuk. Ach, maar, maar eigenlijk, hè, ja. want Erika, waarom jij belde? Je zei, ik zie je voor het eerst weer kerst. Ja, dit is dus mijn eerste kerst. En, en je moet je voorstellen, net, ik woon in een appartementje... en ik kijk uit over de skyline, tussen aanhalingstekens, van Noord-Hoogving. En elke dag, mijn vader is overleden... en elke dag praat ik smorgens met mijn vader. De ene keer is het bewolken, dan zeg ik, pap, waar ben je? En de andere keer zijn er sterren, en dan zeg ik, hallo. Maar ik praat met hem, en elke keer, maar ook met God. En eigenlijk via hem praat ik met God, van bedankt. Bedankt dat ik mag leven, iedere dag. Ja. Bedank ik hem. Je bent dankbaar. En, ja, ja ik, ik geniet van het leven en ik ben gelukkig. En heel veel mensen zeggen ja, gelukkig, dat is maar een facet, dat is maar een klein stukje. Nee. Ik ben echt gelukkig. En natuurlijk heb ik hobbels en bobbels. Want ik moet vechten tegen allerlei instanties. Het GKB, ik had een onder de door de hele situatie. Het UWV met het opstarten. De psychiaters van de verslavingskliniek die mij onder de pillen willen houden. En die de meest vreselijke dingen richting mij hebben gedaan. Dus, maar ik knok. En wat ik wil, wat ik nu wil, ik weet zeker een groot percentage van de psychiatrische patiënten... ...niet in de psychiatrie zouden hoeven zitten... ...als ze die pillen niet zouden hoeven slikken. Hmm. Want dat veroorzaakt angst. Dus dan krijg je een meerwaardig vicieuze cirkel. Ja, dat, dat, dat is op zich een hele discussie een hele waard. Maar liever wil ik eigenlijk even hoe jij dan... Hè, ...want eh, we hebben nu het, het, vrij uitgebreid jouw verhaal gehoord... ...hoe je dan hier gekomen bent, waar je nu bent. Hmm. Maar hoe, hoe ga jij nou concreet zeg maar, die, die kerst nu vieren? Nou, dat zal ik je vertellen. Die meneer waar ik over vertelde, Jaap... Die de buurman? Voor mij ja, ja, ja, de buurman. En inmiddels een hele goede vriend. Niet mijn vriend, maar een hele goede vriend. Een meneer ja. van 76. Um, die um, heeft mij dus jarenlang verzorgd. Maar hij is nu heel erg ziek. hij is, Sinds uh, een half jaar is hij heel erg ziek. Hij heeft acute spierderma. Maar daarnaast heeft hij ook uh, ernstige problemen met zijn hart. En door die spierziekte kan hij niet geopereerd worden. En dat moet eigenlijk wel. Want het risico is dat hij overlijdt tussen nu en de tijd. Dat hij wel geopereerd kan worden. Ja. Um, ik zorg inmiddels vier maanden, 24 uur per dag voor, voor hem. Vandaar dat ik nu ook wakker ben. Maar um, um, wij hebben het samen zo ontzettend goed. Um, terwijl in het appartementencomplex waar wij wonen... de mensen echt heel erg tegen ons zijn. Niet allemaal, maar een groep. Um, ik had een kerstkaart had ik beneden op het uh, bord gekregen. Hangen en dat heeft iemand eraf gehad en weer in mijn bus gehoord. Nou, ik heb hem er nu aangespijkerd hoor. <lacht> dus hij hangt er. Ja. Maar um, um, wij hebben, hebben het zo goed met elkaar en ondanks zijn ziekte, we praten er gewoon heel veel over. Want ik zou het vreselijk vinden als hij overlijdt, want dat is voor mij een enorm gemis. Ja. Maar we praten erover zodat we, zowel hij om afscheid te nemen, als ik ook om afscheid te nemen van hem, maar hij van het leven, praten we erover en dat is goed. En zo breng je gaat... samen de kerst door. Ja, we hebben een klein kerstboomtje. We hebben niks in het bijzonders met eten, maar gewoon lekker. En um, het is goed. Het is goed. Nou, dat, dat lijkt me een mooie afsluiter. Dank, ja. uh, dank Erika, voor je verhaal over een, over een bewogen leven. Ook met een aantal bizarre gebeurtenissen. Maar ja. uh, misschien is dan nu wel een mooie, wat, wat rustigere fase ingebroken... waarin jij voor iemand anders kan zorgen. Ja, dat ga ik zeker doen. En ik ga in ja, de visie tegen mijn zaak... en ik hoop dat mijn na mijn goede eer dat hij volgend jaar kerst weer terug is. Kijk, een mooi doel voor, voor 2013. Veel succes daarbij Erika en dankjewel voor jouw verhaal. Ja, dankjewel. Ja, succes met de uitzending. Fijne nacht, dankjewel. Oké, okay, dag. Dat was het, het verhaal van Erika. Heeft u een verhaal, want dat is uiteindelijk nog steeds een vraag nacht hoe brengt u de kerst door? Is dat, is dat thuis, zit daar een heel verhaal achter? Is dat voor het eerst sinds jaren weer met iemand met u al veel langer de kerst dat willen doorbrengen? is dat uh, ongemakkelijk of juist heel gezellig met familie. U mag het allemaal vertellen. En dat kan op 0800-1121. 0800-1121. We gaan even luisteren naar Leigh Nash. En dat is, ja, voor degene die, uh, die die naam is, zegt zij... is de liedzangeres van uh, Sixpence and On The Rich. En dat kent u misschien van het nummer Kiss Me. Dat is niet waar we naar gaan luisteren. Want zij heeft ook uh, solo muziek uitgebracht. En een, daarvan, uh, is een, een van de albums die ze uitbracht is een kerstalbum. En daarop stond dit nummer in 2006 uitgebracht. Maybe This Christmas. This Christmas will mean something more. Maybe This Christmas van Lane Nash. Uh, ja, soms bellen er mensen met een heel aan Soms bellen er ook even mensen om, uh, om gewoon even wat, uh, wat tips door te geven... of te reageren op de vorige bellen. Dat was nu even het geval. Ik kreeg een tip voor, uh, uh, voor de buurman van, uh, van Erika. Namelijk buurtranspleisters... Uh, iemand uh, die zelf uh, reumen heeft en uh, die Pleis een tijdje gebruikt... En, uh, en bijna nergens last van heeft. Butrans, B-U-T-R-A-N-S. Dus Erika, als je nog luistert, misschien is dat uh, wat om op te zoeken. En ik kreeg ook nog een tip voor... en dan moet ik even denken uh, wie dat ook weer was... Um... Iemand die in ieder geval alleen de, de, kerst, de kerstdagen doorbracht in Amersfoort... die zei, eh, kreeg ik een mailtje van, uh, van Wouter. Een zinvolle suggestie, ik weet het niet... maar morgenochtend om half elf is er in de Bergkerk in Amersfoort een kerstmorgen. Er is muziek en een kerstspel door kinderen en afgelopen koffietafel. Zelf ben ik niet gelovig, maar het ging al een aantal jaren... Uh, daar naartoe met mijn oma, mijn neefje en nichtje... naar de kerstnacht. Ze is begin dit jaar overleden, die oma dan. En we vonden het fijn om nu zonder haar weer te gaan. De kerk is heel open en iedereen is welkom. Ik voel me op een bepaalde manier heel erg thuis. Met name door de predikant Jan van Maartwijk. Wellicht het overwegen waard. Een goede uitzending en een fijne kerst. Wouter. Dus dat is een uh, tip voor, uh, ja, voor als je nog een, een, een kerstbijeenkomst zoekt... in Amersfoort. En dan, uh, en dan niet alleen voor, uh, voor bejaarden... maar gewoon uh, voor de gezelligheid. Dus dat is... Uh, dat zou zomaar eens een, een, een tipje kunnen zijn. Uh, weet je wat? We gaan gewoon nog even luisteren naar muziek. Dan heeft u weer even de kans om, uh, om te bellen. Naar 0800 met uw kerstverhaal. Hoe u de kerst doorbrengt. Daar ben ik namelijk heel nieuwsgierig naar. En uh, reageren op de bellers is dan even wat handiger om via de mail te doen. Want uh, mocht u het niet weten, dit is een... Uh... Een programma wat, wat door een zeer klein team wordt gemaakt. Ik zit hier met, met de geluidstechnicus. Die start alle plaatjes in en, en regelt, en zorgt dat u goed te horen bent op de radio. En zelf moet ik dan tussendoor even de telefoontjes opnemen. En als dan iemand reageert op de vorige bellen, dan is dat heel gezellig. Maar dan heb ik niet de tijd om nieuwe bellen te selecteren. Uh, met die charme, want dat is ook wel heel gezellig. We hebben zo samen een, een gezellige kerstnacht hier. De kerstbal hangen, ook in de studio. Uh, daar moeten we het mee doen.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 People in this town Snowflakes All Around van Tangerine. U luistert naar uh, Dit Is De Nacht. En ik moet zeggen, het is even wat, uh, wat rustig op de telefoon. Er was nog wel iemand uh, die belde, dat was, uh, dat was Spencer. Die zei, Aleida was dat natuurlijk. Die, die nog zocht naar een, eigenlijk een kerstactiviteit in Amersfoort. Die zei, er is hier helemaal niks te doen. En uh, die kreeg net de tip van Wouter om, uh, om naar die kerk te gaan. Uh, dus Aleida, als je, het, als je het nog luistert en je bent nog wakker... dan, uh, dan zou ik dat uh, zeker even overwegen. Morgen om half vier en de kerk die heet de Bergkerk in Amersfoort. Misschien het overwegen waard... Oh, eens even kijken, er belt iemand. Dan gaan we gewoon eens even kijken. Wie het is. Goeienacht, met wie spreek ik? Dag Rensen, ik spreek met Erik. Ik zet even de radio uit, ik wist niet dat ik gelijk in de uitzending zou komen. Verrassing. Nou, ik wou jou allereerst een zalig kerstmis wensen. En alle mensen in Nederland en over de wereld natuurlijk. Want uh, al die verhalen die ik hoor, ik word er een beetje verdrietig van. Ja. Dus ik wil eigenlijk zeggen, van, ik hoop dat jij in ieder geval niet al die verhalen meeneemt naar je kerstmis, je gewoon een lekker kerst heeft. En ja. ik hoop dat mensen een beetje een lichtpuntje blijven zien. Dus wat ik ga doen is, ik ga morgen als ik wakker word, dan ga ik een kaarsje aansteken voor, voor, voor, om fijne dingen te zien, om het licht te zien. Kijk, de positieve kant. Ja, precies, want er is al ellende genoeg geweest. En ik ga genieten van, van, van de rust morgen, weet je. Morgen, ik woon in een binnenstad en uh, morgen is lekker rustig overal. En, en wat, wat, zijn die, wat, wat zijn die lichtpuntjes in jouw leven dan met kerst? Ja, genieten van, van de van die dingen die je hebt. Uh, ik, weet, ik weet niet wat, wat, wat ik op dat moment ga denken. Ik ga gewoon een kaarsje aansteken en dan kijken wat met vlammetjes en exul wat er in me opkomt. Oké, okay. nou dat, dat lijkt me... Ik, ik, ik, ik, ik ga niet nadenken erover of zo, weet je wel. Dat komt vanzelf dan wel. Ja, precies. Je, zo, bleef, zo, zo beleef ik het, laat ik het zo zeggen. Ja. Mooi hoor. Mijn, mijn, mijn, mijn Morgen ga ik lekker, ben ik in mijn eentje en dat vind ik helemaal niet erg. Ik ga lekker maar lekker eten maken voor mezelf en lekker film, foute films kijken leuke films kijken. Ja, en wat is dan fout? Is dat Homeloom? Nee, nee, nee. Ik <laughs> weet niet wat, wat ik allemaal hoort. Ja, je hebt goede en fouten films. Lekker maar zo. Fout is niet fout van, van fout. Maar dan ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren. Ik laat de dag lekker over me heen gaan en een beetje, beetje rust nemen en een beetje bezinning. En ja, je, je kan wel denken, van wat is er allemaal gebeurd, maar dan ga je het een beetje forceren. Ik laat het gewoon lekker allemaal over me heen komen. En de tweede kerstdag heb ik gewoon lekker, lekker met, met een goede vriendin en een goede vriend gewoon lekker bij elkaar zitten en dan gaan we dan met de tweede kerstdag vieren. Oké. Okay. Eigen, uh, eigen, eigen, eigenlijk het, het is het gewoon een moment van rust voor mij. Ja, nou dat is mooi. En, en is, uh, komt familie ook nog aan bod? Nee, dat, uh, familie dat, dat is al heel lang geleden, maar... Het, dat maakt het maakt verder allemaal niet uit. Ik ben best happy met mezelf. En ik vind het allemaal best prettig. Daarom zeg ik, ik hoor net al die verhalen op de radio. En ik denk, jezus man, wat ben ik gezegend mens gewoon? Ja. Ja, en dat, dat is ook wat. En, en ik vind dat, want je, je zegt, neem ze niet mee naar huis. Maar ik moet wel zeggen, juist ook door dat soort verhalen. dan ga ik me wel meer beseffen van hé, hey, ik heb eigenlijk best, best veel geluk. Ja, maar, ja dat, dat heb ik dus ook inderdaad. Maar daarom is het wel heel belangrijk dat je, dat je af en toe wel een beetje een lichtpuntje voor jezelf blijft vinden. Weet je wel? Van, Als je al een kaarsje aansteekt, dan gaat dat vlammetje, dat wordt kleiner. dat wordt dan steeds groter en groter. En als je daar gewoon naar kijkt. Dus ik heb het altijd in ieder geval. Ja. Ik, word er, ik word er rustig van. Want dan komen de gedachten vanzelf. En dan is dat niks geforceerd of zo. En dan, ja, ik, word, ik word er gewoon blij van. Ook, ook om alleen te zijn af en toe is het gewoon heerlijk. Ja, maar je zegt wel, van ik heb eigenlijk, eigenlijk zegt, ik heb geen contact met mijn familie. Nee, maar daar heb, heb ik ook helemaal geen problemen meer mee, dat is al 25 jaar als dus het niet meer is. Oké, okay. en dat is van, van beide zijden, is dat, is, is dat zeg maar, dat jullie het allemaal wel prima vinden zo? Ja, blijkbaar, want <laughs> ik heb er geen behoefte aan en blijkbaar ook niet, anders hadden ze mij wel opgezocht, of ik, denk ik. Oké, okay, maar is het niet... Ja, ik, ben, ik ben gewoon zo'n van en ik heb mijn eigen pad gekozen en hun, hun pad, laat ik het maar zo zeggen. Ja. En ik, vind, ik heb daar verder op dit moment helemaal geen problemen mee of zo. Misschien dat je later gaat denken, oh, nou had ik het maar anders gedaan? Maar dat heb ik op dit moment gewoon helemaal niet. Nee, precies. En heb je nog uh, mooie doelen voor het nieuwe jaar, 2013? Uh, ja, nou, ik ben uh, sinds... Ik, ik had een eigen bedrijf, maar dat is eigenlijk gestopt... vanwege het weinige uh, werk. wat het was. Dus ik, ik hoop dat ik werk ga vinden. En, uh, en ja, dat... dat uh, ja, hoe moet ik zeggen? Ik heb niet echt een doel gesteld of zo nog. Nee, en wat misschien, voor werk... Uh, misschien wat... Misschien dat, Misschien dat dat komt in de komende dagen als ik dat kaarsje aansteek. Dat ik ga denken van, hé, hey, misschien, misschien is dat het, of misschien is dat het. Oké, okay. nou interessant. En wat voor, wat voor werk zou je dan graag willen doen? Ja, dat, dat zeg ik, daar heb ik ook helemaal nog niet over. nagedacht. Nou, ik hou in ieder geval van autorijden, dus misschien niet. <laughs> misschien uh, chauffeur? Ja, misschien zoiets. Of, of, of, of couriersdienst, of uh, het lijnwerk. Dat, dat, dat lijkt me heel leuk. En, en ik, mijn, mijn grootste hobby is, is gewoon koken. Dus lekker eten maken en zo. Dat, uh, ja. De, jaren laat, uh, de laatste jaren is dat ook gewoon een steeds beter gegaan. Dus, ja, dat wat, is een grote hobby, dus je weet dat het daarheen Wat ga je morgen maken voor jezelf? Nou, ik heb dus in de koel. Ik heb niet echt spe, speciaal dingen gehad. Ik, ik heb een benauweltje gehaald voor mezelf. En ik had nog Chinese kool. En ik, ik heb nog allemaal andere dingetjes. En een gevoel zag ik in de kast. En ik, ik ga gewoon alles lekker een beetje improviseren. En, uh, het komt allemaal goed. En ga je dan ook op die tweede kerstdag met die vrienden, ga je dan ook voor ze koken? Ja, daar hebben we een viergangenmenu voor elkaar. Een viergangenmenu? En jij bent ja. de chef-kok? Nee, we koken allemaal wat. We hebben ah, okay. wel eens we alle bedacht En dat wordt dan uh, kaasjes en toosjes vooraf met een lekker drankje erbij. En daarna heb ik, ik weet wel, pittige ganaaltjes ga ik dan maken. En we hebben een biefstukje met een pastinauksgozel erbij. Zo, en chocoladetaart heeft ze, die is gemaakt, geloof ik. En daarna nog een Irish koffie, geloof ik. Het, uh, het water lopen in de mond. Uh. Het, het komt allemaal wel goed, geloof ik, ja. dus, soms, soms, soms is het beter om gewoon niet zoveel na te denken en ook niet zoveel te, te... Soms moet je even je tijd voor jezelf nemen. dan komen dit soort dingen, die komen dan op je pad. En dan denk je van, hé, hey, weet je, ga gewoon even lekker genieten. Geniet even van de tijd die je hebt. Nu is het allemaal lekker rustig even. Ik, uh, ik vind een mooie boodschap, Erik. Dankjewel. Dankjewel Red. Fijne kerst, hè? Jij ook. Dankjewel. Oei, oei. Fijne nacht. Dat was uh, Erik. Lekker nuchter uh, staat hij in het leven. Lekker even genieten met kerst. Genieten van de rust. Lekker eten maken. Gezelligheid misschien, Maar ook gewoon even lekker op jezelf. Dat, uh, dat kan prima. Dat is een mooie manier om de kerst door te komen. Misschien heb jij wel een andere manier. Laat het, uh, het me weten. Op 0800 1121. En dat kan natuurlijk ook nog via de mail. Wouter met uh, met uh, suggestie voor Alain. die mailt nog een keertje. Hij zegt het is niet... Half vier, maar half elf. Volgens mij had ik het ook gezegd. Half elf morgenochtend, daarvoor voor het je nog niet gehoord. Dat is er kerk in Amersfoort in de Bergkerk. Gezelligheid, koffie. Uh, voor jou als je nog een uh, leuke activiteit zoekt. Uh, uw kerstverhaal, meld het mij. Dat kan dus ook via de mail eventueel. Nacht.eo.nl of even via Twitter reageren. Dat is ook mogelijk via aapstaartje dit is de nacht. Of met hashtag dit is de nacht. En uh, ja, het leukste is natuurlijk als u even belt met, u, uh, met uw kerstverhaal. Gaat iets heel bijzonders doen morgen. Uh, of misschien wel helemaal niet. Bent u kaart aan het werk en wat voor werk doet u dan? Laat het mij weten 0800 1121. Dan gaan we even luisteren naar Bobby Vinton met Oh Holy Night. Oh Holy Night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear saint. Years birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared, and the soul felt his word. A thread. with glue. slay in lonely manger in all our trials, born to be our friend. He knows our needs. He guarded us from death. Night van Bobby Vinsen. Aan de telefoon heb ik uh, Iskander uit Zwolle. Goeienacht. Goeie avond, Renze. Ja, wij kennen elkaar uh, stiekem een beetje. Stiekem, ook een beetje. En uh, jij luistert om uh, vijf over half vier s'nachts naar de radio. Dat, uh, ja, dat wist ja. ik niet van jou. Toevallig, nee, dat doe ik soms. Dat doe ik stiekem. Um, als mijn moeder het niet weet. Nee, maar ik ben ik... Uh, ja, dat doe ik soms. En waarom ben je ja, nog wakker? Ik ben aan het werk. Ja, dat is heel leem, heel maar dat moet soms. En wat, maar, voor, uh, wat voor werk is dat? Wat voor werk? Ik maak, ik maak video's. En ik ben bezig voor een uh, toernooi, wat in Zwolle wordt gehouden. Om uh, deze kerst. Moet er moeten wat video's voor gemaakt worden. die op de schermen verschijnen en zo. En dat, uh, dat ben ik aan het doen. En dan heb ik al Radio 1 aan het staan. Dus in, in, in, in de kerstnacht, 24 of 25 december. ben jij gewoon bezig met werken? Ben ik, ja, ben ik gewoon bezig met werken. Ja, het is wat. Eetje. Uh, maar ik ben wel aan de kerstnachtdienst geweest. Ja? Ja, is, ja? Welke? Is Welke? Van de VZ Vrije Evangelisatie, Zwolle. Oké. Okay. Uiteraard. En was het wat? Het was wel een, een oké okay dienst, absoluut. Dus wel, wel een oké okay dienst, maar wat, wat gebeurt er dan? Want voor mensen die misschien nooit naar zo'n zo kerstnachtdienst gaan, wat, wat, wat, wat gebeurt er? Wat maak je dan mee? Nou, je weet niet wat je mist. Nee, zonder, zonder gein. Uh, ja, wat maak je mee? Het, het is altijd een beetje speciaal, want er komen allemaal mensen die um, over het algemeen... Heel veel mensen nemen Veel mensen gaan alleen met kerst naar de kerk, natuurlijk. Dus het is altijd een beetje extra uitgepakt. Groot koor op het podium dit keer. En dan uh, een beetje hip. Het was een beetje veel funk. Een beetje, beetje Probeerde probeer een beetje zwart te doen, zeg maar. Maar was wel cool. Oké, okay, een beetje, beetje de, de beetje, black gospel bedoel je? Ja, een beetje, beetje radio zes stelsel. <laughs> maar dat was cool. En, uh, Ja, en ja, dat is het eigenlijk. een beetje echt het kerstverhaal. Uh, het wordt verteld natuurlijk. Christelijke kerstverhaal, geboorte van Jezus, je kent het. Leuk man. En, uh, dat was cool. En je bent nu, uh, je bent nu nog aan het werk, maar en dat, uh, ik, ik weet niet hoe lang je nog doorgaat, maar er komt het moment dat je even gaat slapen. Wat, wat ga je dan verder doen op, uh, op eerste kerstdag en de tweede? Wat ik verder doen? Oké, okay, uh, wat doe ik? Nou, morgenochtend ga ik om, ik ben al eens dus ik ga om kwart voor acht ga ik in de trein. Ga ik naar Amsterdam. En dan ga ik uh, naar de kerstdienst van uh, Hilsong. Dus, uh, ja, ook weer een kerstdienst. Dat ook nog? Je doet er gewoon twee? Dat ook nog, ja, ja kerstnacht in zijn kerstdiensten. Maar, uh, maar wanneer slaap je dan? Over een half uurtje. Dan slaap ik tot, uh, tot een uurtje of uh, half zeven en dan uh, gaan we weer op. Weet je, dat je dat trekt? Ja, ongelooflijk. En dan en, dan, en dan val je niet in slaap uh, tijdens de kerkdienst. Nee, dan val ik niet. Nee, dat zal, het zal, wel, het zal na zal want ik moet, ik moet dingen doen. Dus. Uh, Oké. Okay. Nee, dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus morgenochtend heelzongen kerk in in Amsterdam is dat en, en daarna? Daarna, um, ja, daarna, ja daarna, ja daarna ga ik het um, werk. We moeten, ja, dan moet ik meer video's maken en dan uiteindelijk dan is het tweede kerstdag s morgens en dat basisportoernooi begint dan en dan moet ik ook tijdens die, uh, tijdens die wedstrijden, um, moet ik zorgen alle video's er worden zijn. Dus uh, ja. als het goed op het scherm komt, bla nou, bla, dat duurt tijd, nee, zeg ik. Ja, vier dagen. 26, uh, ja, vier dagen tot en met de dertigste. Oké, okay, heftig. Maar, maar er is dus niet een, een gezellig familie-kerstdiner of met vrienden of, of op een andere manier? Nou, ja, dat was eigenlijk zondag, maar toen, toen kon ik niet. Toen moest je werken, zeker. Uh, wat zei je? Moest je werken, zeker. Ja, ja eigenlijk wel. <laughs> dus dat is, uh, ja, ik ben, ben, een, ben een druk man soms. Ja, goed, neem, neem je ook wel eens vakantie, want als kerst dan niet de periode van rust is, dan is het misschien wel goed om daar een andere periode voor te nemen. Ik neem, ik, neem, ik, neem, ik neem het voor z'n jongen. <laughs> maar uh, ja, altijd, altijd op andere momenten dan de rest meestal. En ik sowieso niet. Okay. Vier, uurt, vier uurtjes per nacht, denk ik, gemiddeld. Ja, nou goed. En ik ken jou een beetje. Als er iemand een, een hele hoge dosis energie heeft die eigenlijk uh, onuitputtelijk is, dan ben jij het wel. Nou, jij zegt het. <laughs> uh, maar een beetje slaapt, dat kan uh, voor niemand kwaad. Dus ik zou zeggen, nee, slaap nee, lekker ik straks. Ik moet zeggen, ben nou behoorlijk moe man. Oké. Okay. Dus ik, ik ga er zo ook lekker in. Succes met afronden van je werkzaamheden. Ja, dankjewel. Moet jij nog lang? Ik, uh, ik ga nog door tot zes uur. Ja, wat meen je? Juist. Ja. En hoe laat ben je begonnen? Ik begin om twee uur en het programma duurt, duurt vier uur. Dus, uh, dus reken maar uit. Dat is, uh... Ja, dat is zes uur. Ja, ja dat klopt. Hé, <laughs> hey, Iskander. Was het gezellig? Yes, man. Tot, Fijne kerst, uh, hè? De volgende keer. Vijf mei in Zwolle. Uh, wat, wat zeg je? Ik zei Vijf mei in Zwolle. Vijf mei in Zwolle, ja. Wie weet. Ja. Mooi <laughs> dat spreken oh. we wel een keer privé weer af. Is yes, goed, man. Doe, doei, doei. Dat was uh, Iskander voor mij. Uh, geen onbekend, maar ik merk dat hij uh, naar de radio aan het luisteren was. Zeg zei ik nou, bel even op en vertel wat jij met kerst doet. Want uh, zoveel anderen waren niet. Maar gelukkig is er nu ook nog iemand anders die het, uh, die het graag wil vertellen. Niet overigens dat het verhaal van Iskander, niet welkom was. Want ik ben maar iedereen eigenlijk benieuwd. Wat, wat doe je dan met kerst? Is het altijd gewoon een cliché uh, uh, familie, vrienden en, en eten? Nou nee, bij Iskander is het gewoon uh, ook werken en, uh, en veel naar de kerk. Gisteravond en, uh, en morgenochtend weer. En uh, ja, de vraag is hoe zit dat bij Ralf? Ralf, goedenavond, goedenacht. Ja, goeienacht. Hoe, uh, hoe breng jij de kerst door? Nou, ik zit hier uh, gezellig uh, uit te kijken over een rivier, de IJssel. Mooie en, rivier. Ik ben 68 jaar. En ik heb vanavond gekeken op, op een katholieke omroep... naar de mis. De nachtmis. Ja. En toen dacht ik bij mezelf... goh, ik ben vroeger misdinaar geweest... en koorknaapje... Koor, Mm -hmm. En dat was de eenzaamste tijd in mijn leven. Want? Dat was ik verschrikkelijk eenzaam toen ik 10, 11 jaar was. Alle mensen om me heen duizenden, honderden in, in een dorp in Overijssel. Ik stond te zingen in een koor. Ik was koorknaaf, ik was misdienaar en ik was eenzaam. En ik ben al 68, ik ben uh, vrij alleen, laat ik het zo zeggen. Ja. Yeah. En ik, ben, en, en ik ben nooit meer eenzaam. En, en waar zit hem dat verschil? De grootste eenzaamheid heb ik altijd gevoeld... als ik tussen veel mensen was. Dat is een interessante... Ja, ik, ik ben zelf zeeman geworden, later En ik heb veel verwaren bij, uh, in de buurt van Groenland, IJsland... Newfoundland, Noord-Atlantische Oceaan. Alleenstaand op een brug... Als stuurman, kapitein later. Ja. En dan ben je helemaal alleen, midden op een oceaan. Ik heb ook kerstmissen meegemaakt op een oceaan... samen met een paar bulderige walvissen en hier en daar een ijsbergje. En, en daar nut je eigenlijk wel je van. Zeggen, dat is de totale eenzaamheid, ja. maar het was heerlijk. Mijn grootste eenzaamheid is altijd geweest als er veel mensen om me heen waren. Maar, maar kun je dat eens even... Uh, want ik denk dat er veel mensen luisteren... en misschien zelf ook wel die daar niet zo heel veel van begrijpen in eerste instantie. Want wat is er dan eenzaam aan veel mensen om je heen? Ja, omdat als je heel veel mensen om je heen hebt... dan heb je heel veel invloeden. En die komen allemaal bij je binnen. Je ziet heel veel hoofden. Heel veel uitdrukkingen, heel veel gezichten. En dat maakt je hoofd helemaal verward. Ja. En dan, en dan denk je, ja, ja je, je hebt een gevoel over jezelf. Een gedachte over jezelf. Wie ben je? Wie ben ik? En, en dat zou je graag willen delen met iemand. Maar als er zoveel mensen om je heen zijn, kun je het met niemand meer delen. Ik, ik vergelijk dat een beetje, ik zit de laatste tijd wel eens na te denken over, over de sociale media en zo. En over alles wat bij ons binnenkomt. Er komt zoveel bij ons binnen, via radio, computer, televisie, uh, noem het allemaal, Twitter, noem het allemaal maar op, dat je van de veelheid eenzaam wordt. Oké. Okay. Dus misschien is een idee om, om in, in dit geval, minder is meer. Ja. Die mevrouw uit Amersfoort, die, die, die, die, die, die, die praten heel mooi trouwens, maar... Die, die zou eigenlijk, en, en ook die andere dame die, die die wat moeilijk heeft gehad... met een keer dat ze uh, een verkeerde afslag nam met haar auto... die zou zich moeten realiseren hoe fijn het soms is om heel weinig om je heen te hebben. Want als je heel weinig om je heen hebt, kun je je concentreren op dat weinige wat er is. Ja, maar... Zou je het dan niet zo kunnen zeggen, uh, Ralf... dat jij eigenlijk gewoon houdt van eenzaamheid? Want je zegt wel, juist met veel mensen om me heen ben ik uh, eenzaam. En als ik alleen ben, juist niet. Maar is het niet gewoon zo dat jij juist nu eenzaam bent... maar dat dan wel fijn vindt? Ja, maar ik ben niet eenzaam. Ja, maar is, is eenzaamheid dan voor jou... Ik voel me niet eenzaam. Nee, ik, precies... ik, laat ik het zeggen, het woord eenzaam... Hè? Ja. Dat, dat, dat komt een beetje over als, nou dat is zielig. Ja, precies. En die negatieve bijklank heeft het voor jou niet om alleen te zijn? Nee, ik ben alleen, maar ik ben niet zielig. Nee. Hè, toen ik vroeger bij Groenland voer en, en, en, en zes op zes afliep op een schip... onderweg van Noorwegen naar naar nieuw foundland. En ik zag uh, af en toe een, uh, een, een ijsbergje, soms op de radar, overdag. Uh, overdag zag je het gewoon. En in de zomer veel daglicht en je ziet een bulterig walvisje en, uh, even spuiten, dan ben je toch niet eenzaam? Dan ben je op een aardbolletje, en, en, en op dat bolletje zijn Oh, uh, die, die, die walvis was ook niet eenzaam. Nee. Die was in een zijn element. Op zijn dode eentje uh, tussen ijsbergen bij, bij Groenland. En jij vergelijkt jezelf met een walvis? Ja. <laughs> ja. Ik weeg 98 kilo, dus me mee. Precies, dus niet, niet in letterlijke zin, maar wel als in je, je bent gewoon gesteld op... op ja, maar, maar eenzaamheid kun je ook cultiveren en zeggen van goh, wat is het toch gelukkig, wat heb ik er gelukt dat ik, dat ik dit, dit mag ervaren zonder, hè? Ja. Het, nou ja. Net wat ik zei in het begin, hè? ik keek vanavond naar die nachtmis. In, in Venraai en met al die priesters en al die mensen en al die zangers en al die komedie die van die katholieke kerk. Ja. En, en, en ik was tien jaar, elf jaar, twaalf jaar, is lang geleden. En ik stond daartussen en ik was verschrikkelijk eenzaam. Ja, ja maar wat, weet, weet je wat ik denk met jou even, Nooraf, is gewoon een soort nieuwe lading geven aan het begrip. Want eenzaam op zich. Dat, dat is niet iets negatiefs volgens mij. Het heeft wel een negatieve lading, omdat het vaak wordt geassocieerd met. Ja, omdat ja. de meeste mensen toch wel behoefte hebben aan gezelschap. Maar als ik gewoon in de vandalen kijk, ik denk: zoek het even op gelijk op internet. Staat er bij ja. eenzaam gewoon zonder gezelschap alleen. Dus het heeft niet per se. Het woord aan hey. zich heeft niet een bijklank. Dus laten we het dan zo hey. zeggen: jij, jij geeft het gewoon. Voor jou is eenzaamheid iets positiefs. Ja, en, en, en, en ik wil. Yo, als ik, als ik eh, straks woensdag donderdag, als die kerst achter de rug is. Zeg maar, dan ga ik weer mijn boodschapjes halen hier bij de, bij, bij de lokale spar. En dan ben ik niet meer eenzaam. Of, en, en, en of niet alleen, dan ga ik naar mensen toe. Ja. He, je, je, je, je bent nooit meer alleen in, in, in deze wereld. Oké, okay, maar, maar kan het dan niet gewoon zijn dat jij minder dan andere mensen de behoefte hebt om, om, om dingen te delen met anderen? Ja, maar delen met woorden doe ik graag. Anders zou ik nu niet aan de telefoon gaan. Nee, dat snap ik. Maar het is misschien wel zo dat. Hè, want je zegt dan voor mijzelf: is het dan zo? Maar het kan toch voor anderen wel zo zijn dat ze heel erg behoefte hebben aan gezelschap? Ja. En daarom luisteren die nu naar jouw radioprogramma. Wat ik fantastisch vind, overigens. Ja. Zodat ze toch een dat beetje gezelschap. Fantastisch dat, dat, dat, dat, dat, dat jullie vanavond de radio openzetten. En zeggen van joh, we zetten ook de telefoon open. En hier en daar zal eerst wel iemand zijn die wat te melden heeft. Ja. En er zijn duizenden mensen die luisteren nu. En, en dat doet ze goed. Om, <laughs> ook om de negatieve lading te horen. Maar ik probeer een positieve lading te gooien. Ja. Maar joh, we, wees blij als je bijvoorbeeld die man die, die zijn familie niet meer ziet al 25 jaar. Kijk, ja. laat hij zichzelf gelukkig prijzen. Stel dat hij ze weer zou zien, dan zou de drama misschien veel groter worden. Ja. Ik, ik, ik word er vrolijk van van, jou, van jouw verhaal. Ja, je moet alles. Kijk, en het woord eenzaamheid mag geen. mag eigenlijk geen negatieve lading hebben. Nee. Hè? Nou ja. Ik, ik heb vroeger op, op zee. Hè, heb, ik, heb ik wel eens heimwee gehaald. Hè? Ja. Tussen al die bultruggen en ijsbergen. had ik best wel eens heimwee. En wat deed je dan? En dan kun je best verdrietig zijn. En dat zou je kunnen zeggen, dat is eenzaamheid. Nou, maar dat gaat ook weer over, en dan gebeurt er weer wat anders. En vroeger op Zee hadden we natuurlijk ook geen inbelprogramma. Nee, je kon niet even rug. bellen naar Radio 1 e van, van een hey, dode eentje. Precies. En we hadden geen inbelprogramma, geen radio, geen televisie, geen kranten, nee. geen enkele invloed van buitenaf, geen enkele. Alleen dat walvisje en die ijsberg en de bemanning natuurlijk, hè? Ja, ik, denk, ik, ik vind een mooi punt eraf en het is gemaakt. Dank je wel daarvoor. Hé, hey, ik dank jou ook en ik vind het heerlijk dat jullie... ...s nachts uh, de radio openzetten om mensen te laten praten. En het luisteren hiernaar is ook prachtig. Nou, met veel plezier gedaan. Ik hey, dank jullie. Een fijne kerst. Hoi. Doei, tot ziens. Hoi. Uh, voordat we beginnen met, uh, met de laatste gesprekjes, uh, gaan we even luisteren naar The Bells of Christmas van Christenburg. If you know someone who's lonely this Christmas, reach out a hand and open the door. Bring them inside in the spirit of Christmas. And show what lies in store. If you know someone who's forgotten that Christmas will always shine in the eyes of a child, open their hearts to the memories of Christmas and take them back. Let's believe in the spirit of Christmas and dream of... Christenburg met de Bells of Christmas. Aan de telefoon heb ik Edwin. Edwin, nacht. Ja, hallo. Hallo. Hoe breng jij de kerstdagen door, Edwin? Eh, nou, op dit moment op de wc. Op de wc? Je belt vanaf ja, de wc? Ja, ja ik ging net naar boven, dat zei ik je net. Ja. Ik heb je gewoon meegenomen. Ja. Je bent meegenomen naar boven? Ja, eh, nou, ik probeer te plassen, maar dat lukt niet. <laughs> <hums> <grij�en> nou, fijn dat je ook die details even met ons wilt delen. Oh nee, ja, dat, dat is werkelijkheid. Dat is ik nou doe, dat vraag je me toch? Ja, nee, zeker. En er zijn ook problemen. Aan het begin van de uitzending we iemand daar heel erg problemen even plassen. Ja, maar. We, we, we, moet ik nou over kerst gaan praten met jou? Nou, wat jij wilt, ik ben wel benieuwd wat je gaat doen. Wat ga je doen morgen met kerst? Of vandaag eigenlijk al? Nou, ik ga zo slapen. Ik, ik heb uh, een flesje hier gedronken en uh, ik, ik ga gewoon lekker naar bed, want voor mij heeft het helemaal geen betekenis, weet je wel, die, die kerstavond. Oh nee. Waarom niet? Waarom niet? Wat zijn voor vraag? Daarom niet? Weet je wel? Het is net zo onzinnig als jij zegt. Waarom niet? Ja, maar waarom niet? En kerst zelf dan, Edwin, heeft dat, heeft dat ook geen betekenis voor jou? Nee, nee. Dat leg ik je net uit. Ja, nou ja, als, als daarom niet het enige is waarmee je het uitlegt. Ik ben wel benieuwd. Ging je nooit vroeger uh, naar de kerk? Of heb je nooit een gezellig diner gehad met kerst? Of heb je dat nooit op een bepaalde manier ingevuld? Ja, kijk, kijk, kijk. Uh, wat is jouw naam eigenlijk? Renze. Renze, Ja. Oh. de uh, heer van uh, Kooistra? Nee, Renske Klamer. Klamer. Oh, oké. Okay. Nee, ik dacht dat, wel even, dat het wel dat uit Friesland vandaan kwam. Renske. Nee, Renske, dat is de vrouwelijke variant. Maar, maar oh. ik, eh, volgens mij, eh, ik ben nog steeds benieuwd naar, jou, naar jouw kerstverhaal. Mijn kerstverhaal? Ja, wat, heb, heb jij iets met kerst? Of niet? Heel en, en waarom? Ja, maar, we, we, we, ben jij op zoek naar mensen die uh, een kerstverhaal willen vertellen? <laughs> ja, dat is, uh, dat is het hele thema van deze uitzending. Ja, uh, kerst hoeft toch geen verhaal te hebben? We, uh, uh, uh, luister. Ik luister. Je hebt twee schoenen? Ja. En wat op paard is twee. Ja. Dat als je maar één schoen draagt. Hè? Ja. Nou. Als je twee schoenen hebt. En ze lopen allebei in pas. Maar die ene heeft geen veter. Ja. En hij voelt zich. minder dan die andere. Ja, volg je wel? Ja, ik, ik volg je helemaal. Maar die schoen, die weet niet dat die andere, die wel een veder heeft, zich net zo minder voelt, gehandicapt. Omdat hij denkt van, hé, hey, die heeft niet van die de touwtjes. Ja. En, en wat is de dan moraal dan van dit verhaal? Dan horen ze er ook niet bij. Dus het slaat eigenlijk nergens op. Nee. Wat een, wat een bijzonder verhaal, Edwin. Mag ik als afsluiten... Nee, maar je hebt ook niet zoveel tijd meer. Dus als er een conclusie of een moraal in zit... dan moet je me even nu vertellen. Niet zoveel tijd meer, hè? Hoeveel minuten had ik dan? Nou ja, er zit een journaal, hè. Dat is om 4 uur en dat is over 48 seconden. Oh. Ik was straks wel aan het werk, hè? Oh, nou weet je wat Edwin, het lijkt me goed als jij gewoon even lekker gaat slapen. Ik, uh, ik, ik denk dat de martini erg lekker was en uh, dat is ook prima, dat mag ook lekker met kerstnacht. Misschien is het tijd om even lekker te gaan genieten van je nachtrust. Ik heb, ik heb, een, ik heb een voorstel. Nou, ik weet niet of we ik daar nog tijd heb, voor heb, hebben Edwin. Absoluut, heel serieus, heel serieus. Nou, in 10 seconden. Nu. Ja, oké. Okay. Ik neem je even mee. Nou, vrouwtje. Oké, okay, Edwin, ik, ik denk dat ik het al weet hoor. Ik ga even weg. Ik wens je gewoon een hele fijne nacht, Edwin. En uh, bedankt voor jouw belletje. En iedereen bedankt voor het afgelopen uur voor, uh, voor jouw verhaal. Leuk dat je mee wilde kletsen. Zometeen muziek. En voor nu even naar het journaal.